En ik uh, ben blij in jullie midden te zijn om het evangelie te delen. En uh, jullie zijn bezig met uh, de serie over de levensliederen, de psalmen. En uh, vandaag staat psalm 51 op de rol. We gaan uh, eerst een stukje straks lezen uit de geschiedenis van koning David. Dan praten we over 3000 jaar geleden. En het uh, uh, is opvallend dat de Bijbel altijd open en eerlijk is over een koning bijvoorbeeld. Als je van alle landen daaromheen en de stadstaten die er waren, kronieken van koningen zou hebben, en je legt die naast de verhalen over de koningen in de Bijbel, dan zou één ding opvallen, dat bij die kronieken van die volken en die stadstaten rondom Israël, mooie dingen van de koningen genoemd worden, maar niet als ze verschrikkelijk door de bocht waren gevlogen als het fout was gegaan. En de Bijbel is wat dat betreft heel eerlijk. Er staan dingen in die je niet wil weten. En of David het nou leuk vindt of niet, 3000 jaar later gaat het weer over zijn wandaden die hij heeft gepleegd. Zo eerlijk is de Bijbel. Maar mooi is dat de eerlijkheid van de Bijbel niet alleen is, God komt er ook met zijn vergeving en met zijn heilige geest. En zegt, we gaan wel weer verder vanaf dit punt. En daarom vindt David het heel erg mooi toch, als hij het zou weten, uh, dat het vandaag ook over hem gaat. Ik ga eerst een stukje lezen uit uh, de geschiedenis, voordat ik bij de psalm kom. Dan weet je de achtergrond van die geschiedenis. En dat is... Uh, um, 2 Samuel hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 15 en hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 7a. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit onder leiding van Joab en zijn aanvoerders om de Amorieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Batsheba de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uriah. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding, menstruatie, eh, onthouding na menstruatie, eh, na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe het Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem. U hebt toch een lange reis achter de rug. Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde. De ark, dat betekent... Het verbondskist van God, teken dat God erbij is. De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. hebben Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uriah, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uriah bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uriah s'avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief die hij aan Uriah meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. En nu hoofdstuk 12. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten te schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Nathan, Zo waar de heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan, die man, dat bent u. Brr, het is wat hè? Daar ga je dan. Ja, toen Nathan bij hem kwam, was het al een jaar later, ruim een jaar, toen was het kind al geboren. En een jaar lang ging David naar de tempel toe, liet offers brengen en de mensen zeiden, kijk daar gaat de koning. En hij was er wel en als je gevraagd had aan David, David ben jij een zondig mens? Ja, ja zou hij zeggen. Ik, ik ben ook niet perfect, ik doe ook dingen verkeerd, ach het zijn we ook allemaal hè? het is wat. Zou die zo gezegd hebben. Een verhaal van uh, iemand in een kerk. Die altijd diezelfde dingen zei. Ach, ik doe zoveel dingen verkeerd. Ik ben ook niet perfect en zo. En toen kwam de voorganger een keer bij hem op bezoek. En uh, hij zei hetzelfde. Ach ja, ik doe ook allerlei dingen verkeerd. En zo zijn we nou eenmaal. En toen zei die voorganger, ja... Ik weet dat jij heel verkeerde dingen doet. En hij schrok. Wat dan? Toen kwam het ineens dichtbij. Maar daarvoor was het oppervlakkigheid. Ik moet denken aan uh, films die je wel ziet. En uh, heel veel films, soaps, boeken die je leest series en als er geen overspel in zit dan is er niks aan het moet spannend zijn en als er niemand is die opgepakt wordt door de politie is het ook niet leuk wat voor plot hou je er nog over dus er is ellende van begin tot eind, en de mensen zetten dat tv'tje aan en, oh, en ze drinken het weer in GTST, of weet ik het allemaal? En morgen weer en overmorgen weer. Psalm 51 wil ons waarschuwen. Dat wij dat niet gewoon gaan vinden. Ja, maar iedereen doet het toch wel. Het gebeurt zo vaak. En achteren heb je spijt. En ja, dat is. Dat is al waar. Maar je kan de fout in gaan. Bar en boos. Ik ga nu eerst Psalm 51 lezen. De psalm die David gedicht heeft toen Nathan bij hem gekomen was. Zo begint het ook. Voor de koorleider een psalm van David toen de profeet Nathan had bezocht. Nadat hij met Bathsheba geslapen had. Wees mij genadig God in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u. Tegen u alleen. Heb ik gezondigd? Ik heb gedaan. wat slecht is in uw ogen. Laat uw oordeel. laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig. toen ik werd geboren. Al zondig. toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt. dat waarheid. Mijn hart vervult, mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Neem met Majoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalde uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt, bevrijd mij God van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen Heer en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offer dieren, in brandoffers hebt u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in hun geheel gebracht, verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Nou, je snapt hoe dit aansluit bij wat we gelezen hebben. Koning David die gewoon maar doorging, eigenlijk alsof er niks was gebeurd... En dan stuurt God Nathan, de profeet, en die vertelt hem ongenadig de waarheid. Herstel. Die vertelt hem genadig de waarheid. Ja. Maar het is toch ongenadig, recht voor zijn raap? Zou je toch gebeuren? U bent die man! Maar het is genadig. Dat is zo mooi. Als je psalm 32 leest, een andere psalm van David, dan zie je dat hij er onderdoor gaat. Hij loopt wat naar de tempel, doet dat jaar, dat ruime jaar nadat hij met Bathsheba het bed had gedeeld. Maar het zat niet goed van binnen, hè. Aan de oppervlakte, ja het gaat goed, ach we zijn allemaal zondaars. Maar het was niet goed. En op een of andere manier vrat het aan hem. Nou lees psalm 32 thuis maar eens. Dan zie je dat hij er kapot aan ging. En dan God in de hemel, die kijkt naar Batsheba, die kijkt naar het kind wat geboren is, die kijkt naar David, die kijkt naar zijn volk Israël, want daar moet koning David voor zorgen. God zegt, er moet wat gebeuren en David komt niet bij mij. Dan ga ik naar David toe. Om hem de waarheid te vertellen. Opdat het verandert in zijn leven. Dat mijn genade zijn werk kan doen. Daarom zeg ik, genadig de waarheid zeggen. Dat is wel recht voor zijn raap. Maar dat is zo mooi als God spreekt dat zijn liefde erbij komt. Altijd in zit. Hij is altijd uit liefde. En hij wil altijd redden. En hij zorgt voor de uitkomst. En als je zo de waarheid verteld wordt, dan is het een ander verhaal, dan is het genadig. Nathan is een profeet van God, hij spreekt het woord van God. Kijk, dus we hebben Nathan nu niet meer in ons midden, kan iemand wel Nathan heten, maar het was niet de Nathan uit de Bijbel, die profeet niet, maar de Bijbel hebben we wel. God zegt, lieve mensen, we zijn allemaal van hetzelfde sop overgoten, en... We zeggen allemaal dat we zondaars zijn. Um, maar het is soms wel nodig om eens even een verslagje dieper te gaan. En te weten wat er echt aan de hand is. Lees mijn woord. Ik wil je helpen om je daaraan te ontdekken. Want ik hou van jou. En ik gun jou het beste voor de toekomst. En alle mensen om je heen het beste voor de toekomst. En dat is als je wandelt met mij. En je ziet bij David hoe dat fout gaat als je leeft één stap verkeerd. Ja, het was natuurlijk al, laten we begin, beginnen. Als er oorlog was, dan ging een koning mee. Die ging voorop. Wat voor flutkoning ben je David? Hij zei, ja jongens, het is tijd, ga maar weer. Hoe hey, hey. oh, kan ik hem uitrusten? Lekker in mijn, in mijn paleisje blijven. Dat wordt trouwens nu weer opgebouwd. De Burg van David in Jeruzalem. Het wordt helemaal uitgegraven nu. Dus je kan het plekje aanwijzen waar hij zat. Maar um, lekker, ik ga niet mee. Je bent een flut, koning David. Je had mee moeten gaan, voorop moeten gaan. Maar je doet het niet. En in de namiddag wakker worden, een beetje verveeld. Door zijn paleisje lopen. En dan kijkt hij naar buiten. Tjoh, joh. Dat is een stuk. Wow. En toen had hij ook het gordijn dicht kunnen doen. Dan kan je zeggen, godschepping is heel erg mooi. Maar nou is het afgelopen. Maar hij doet geen gordijn dicht. Hij dacht, kom eens, wie is dat? Even een doen. Die vrouw. waar. Oké. Okay. En laat erbij komen. En dan bed in duiken. David, je bent koning van Israël. Je bent een representant van God. Jij moet het volk in het goede leiden. Maar de mensen in het paleis weten al wat er aan de hand is. Je trekt ze mee in jouw leugens. Dat is ook al het geval. Hè? Wat ben jij misselijk bezig, David? Nou, naar een berichtje van Batsiba. Oeps, ik was ook al net ongesteld geweest en tijd van onreinheid erna erbij. Ik ben zwanger. Bingo. Ja, wat nu? We zouden zeggen: hup, geld voor de abortuskliniek. Wegmaken dat leven. Zo gaat het vandaag de dag veel. En het enige wat David aan denkt is als mij maar niks treft, als het mij maar goed gaat, en de rest kan barsten. Dat is in feite hoe die denkt en hoe die handelt. En ik wil één ding, sluw plannetje bedenken, Uria van het front halen, de man van Batsheba. En gezellig met een praten cadeautje meegeven, man, wat ben je een fijne kerel, fantastisch. Fijn dat ik het even hoor hoe het is met de, met de oorlog. Kan ik wil lekker in mijn stoel blijven zitten. Op mijn troon. En dan uh, ga even lekker naar huis. Hè? Duik het bed in met je vrouw. Dat is de bedoeling natuurlijk. De hetiet Uria. Niet uit Israël of Juda vandaan. Hè? Die is op zijn post. En ik dacht, dat gaan we niet maken. Hè? De ark daar. Het leger daar. Mijn collega's daar. En ik hier feest vieren dacht het niet. Ik blijf in de poort slapen bij het personeel. Ik ga niet mee. En nou, David hoort dat. Snot verdorie. Plan helemaal fout. Moeten we nou weer doen? Nog een dagje langer. En uh, hupje, giet hem vol. En als de koning je wat aanbiedt. Je kan een paar keer proberen nog een borreltje weg te gooien. Zo uh, als hij even niet kijkt. Maar hij laat je volop. Je kan niet weigeren. Je moet wel drinken. Het is dus de koning. En dan laveloos. En David denkt, of hij wat voor elkaar krijgt bij Batsenberg, kan me geen zak schelen als hij maar naar huis gaat. Dat is het belangrijkste. Nou, hoe laveloos hij ook is, hij blijft in de poort. Hij gaat niet naar huis. Hij weet wat recht is. En David niet. Zie je hoe David van het een naar het ander gaat? Als je ergens mee begint, als je ergens de fout in gaat. Er ligt de volgende al in het verschiet, en dat en dat. Als het om jou alleen gaat en dat jij het belangrijkste bent, moet je eens kijken wat je aanricht. Nou, dan gaat er een brief geschreven worden, mag u die zelf nog meenemen dat zijn doodvonnis getekend is. In feite staat het in de brief: executeer hem zonder enkele reden. Hij moet dood. Maak hem af. Je bent een vuile moordenaar, koning David. Je bent een ploert. En David gaat gewoon maar door. Hier dus, de menselijke norm, als we die halteren, dan gaan we de mist in. En gelukkig is de Bijbel ervoor om ons de goddelijke norm voor te houden. En dus komt het woord van God, Nathan komt binnen, het licht van God komt binnen. En dan, als hij dan gehoord heeft, jij bent het! Dan breekt hij eindelijk. En dan is hij pas echt stuk van zijn zonde. Dan ziet hij pas echt wat hij gedaan heeft. Dan is het geen buitenkant werk meer. Maar dan is het binnenkant. Een gebroken en verbreizeld hart. Nou, als ik nou een kopje had van glas, en ik zou dat op de grond smijten. En het lag er in scherven. Eind glas. Ja, je kan het toch in elkaar plakken, maar het is kapot. Nou, David zegt zoiets met mij. Een verbroken en verbreizeld hart. Er blijft niks meer van me over. Niks. Het is helemaal over en uit. Mijn eigen, eigen stomme schuld. Dat is de derde, de radicaliteit van de zonde. Die is zo diep, wat wij vaak een beetje denken, en de mensen om ons heen ook. Oh, Als je allemaal verkeerde dingen doet, dan ben je een zondaar. En je kan beter maar geen verkeerde dingen doen. Dan loopt het niet uit de hand. Er zit een klein stukje waarheid in. In feite is het precies andersom. Je bent zondaar. En daarom doe je verkeerde dingen. Dat staat met zoveel woorden in die psalm ook. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Zondig toen mijn moeder mij ontving. Nou, ik zag dat jullie kleine kind, zo'n heerlijk jochie... Jochie was het toch, hè? Of meisje toch? Oh, nou... Zo'n heerlijke drol, ik zat er pas ook een keer achter en zie die oogjes, zo'n lekker. Nou, de onschuld zelf, hè? hè. Maar, wacht maar af, hè. <lacht> wacht maar af. Alle kindertjes die geboren zijn, zeggen, oh, lekker, lekker dingen. Uh, kinderonschuld, en zo, ja. En je gaat ontdekken bij je kind en bij andere kinderen, dat op enig moment ze ondeugend worden. En soms is het wel een beetje meer dan ondeugend. Dat ze dingen willen die niet goed zijn, die niet kloppen. En er is geen mens hier op aarde waar dat niet bij gebeurt. Geen mens, helemaal niemand. En dat bedoelt David hier. Er is een oorsprongszonde. En daar hebben we allemaal deel aan op een of andere manier. Maar je hoort David niet zeggen, ja, kan ik het helpen? Ik ben nou eenmaal zo ter wereld gekomen. Jammer dan. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben zo ter wereld gekomen, ik heb het ook gemerkt in mijn eigen leven, maar ik ben fout geweest. Ik heb het verkeerd gedaan. Diep gaat het, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ho, ho, zeg wat en Bathseba dan? Ja, nee, hij bedoelt niet te zeggen, dat van Bathseba was niet erg. Maar hij zegt, het principe van zonde is dat ik zondaar ben en dat ik tegen u ben opgestaan. Alles wat ik verkeerd doe is in de eerste plaats tegen u. Hij gebruikt ook alle woorden voor zonde die je maar kan verzinnen in deze psalm. Rebellie, doelmissen, schuld, kwaad, ongerechtigheden, van alle soorten die je maar bedenken kan, die noemt hij in die psalm. En dat doe ik tegen u. Het is mijn opstand tegen u. En, en, en ik maak zoveel stuk bij anderen, dat, dat wist ik niet weg. Hij is eerlijk in die dingen. De radicaliteit van de zonde is zo groot. En de wereld waarin we leven, die heeft daar helemaal niks van. Het komt wel goed met de mensen. Ja, Oké, okay, we doen dingen verkeerd, we zeggen sorry, het is weer klaar. Maar als we ontdekken dat er van binnen wat zit wat niet deugt. Net als David dat hier deed. Dan kom je verder. En dan heb je ook geen hoge pet meer op van jezelf. Van, nou, dat doe ik wel eens of zo. En, uh, ik doe nooit wat verkeerd of zo. Nee, dat krijg je niet meer. Dat gaat niet meer gebeuren. Het houdt je heel erg klein. En bescheiden. Nou dat is zo mooi, wat bij David gebeurt ook in die psalm, dat dan, uh, als je dan recht voor zijn raap dat hoort, en als je dan ook beleidt van, God, dat is ook helemaal fout met mij, alle woorden die ik ken over zonde, die, die zijn nog te kort eigenlijk, Wat ik verkeerd graag tegen u alleen en tegen al die andere mensen. Dan zegt God niet, oké, okay, dat zijn de feiten, klaar. Dat zegt hij, nee, ik heb Nathan niet voor niks naar je, naar je toegestuurd. Ik wil je niet kwijt. David, je hoort het ook zeggen, neem uw heilige geest niet van me. Als, als u er niet meer bent, dan kan ik geen koning zijn. En als u er niet meer bent, dat is geen leven. Dat is geen leven. Als uw recht maar aan bod komt. U hebt gelijk, ik niet. U hebt gelijk. Maar u moet ook bij me zijn, ik kan u niet. En dan schep, vers 12, een God, een zuiver hart in mij. God stuurt Nathan naar hem toe. en God, Hij vraagt God ook, u moet mij een hart geven. Dat niet vleeselijk, maar geestelijk gericht is. Als u dat niet doet, dan komt het niet goed. Ik heb u nodig. Geef mij uw heilige geest. En, en dat is hele mooie dingen dat ik ook anderen van u kan gaan vertellen. En daarom is David ook zo blij dat vandaag in oase, het ook weer over hem gaat. Ook over de verschrikkelijke dingen die hij gedaan heeft, maar dat staat niet op zichzelf. Deze vergevend God. Heb je nog gezien dat we lazen net van, um, een raar zinnetje misschien, neem met Majoraan mijn zonden weg en ik word rein? Majoraan of hisop, dat was gewoon een plantje, wat een beetje op een kwast leek, waar je mee verven kan. En in Exodus hoofdstuk 12, in het begin van de Bijbel, kom je dat ook tegen. Dan is het volk Israël in Egypte en dan uh, wil God ze naar het beloofde land sturen, naar Israël. En de farao wil ze niet laten gaan, maar de laatste plaag, en dan moeten ze hun bokje slachten. En het bloed moeten ze met die Majoraan, met die Jesop, de Israëlieten aan de deurposten strijken van hun huisje. En dan komt de verderf langs en als hij het bloed ziet, zegt hij, hier gaat geen eerstgeborene sterven. Paasga betekent Pasen, hij gaat voorbij. Het verderf gaat voorbij. Kijk, en dat woord, wat ook bij uh, andere dingen in de Bijbel gebruikt, maar dat woord gebruikt David hier, neem het Majoraan mijn zonden weg. Het bloed aan de deurposten, dat slaat al op Jezus. Het lam dat geslacht is voor onze schuld. En dat is, daarom kijkt David alleen maar omhoog. Als u het niet doet, dan gebeurt het niet. Maar u kan vergeving schenken. U kan alles kwijtschelden. En daar hangt dan, 2000 jaar later, naar dat David gedaan heeft, Jezus aan het kruis. En sterft voor mijn schuld. Mijn zonde. Mijn rebellie. Mijn doelmissen. Alles wat ik fout heb gedaan. Waarom? Omdat God zo van me houdt, omdat God zo van jou houdt. Hij wil je niet kwijt. Hij wil je in de armen sluiten. Daarom is Jezus gekomen. Net Zoals Nathan bij David kwam, kwam Jezus uit de hemel om zijn leven te geven voor ons. En daarom zegt David ook, u bent de God die mij redt. En dat betekent, wil ik ook nog even zeggen, niet dat God zegt, oké okay, David, het is vergeven en klaar en we praten nergens meer over. Ergens anders in de Bijbel lees je ook dat de straf even goed nog komt voor David. Het is niet goedkoop vergeving. Je wordt verantwoordelijk gehouden, ook voor je daden, ook voor de gevolgen die er zijn. Maar God maakt de weg vrij. Hij schenkt vergeving. Hij schenkt bevrijding. Hij schenkt je de geest. En die leidt je dan weer verder. Stuk stap voor stap door je leven heen. Dus menselijke normen, alsjeblieft jongens. Je gaat de afgrond in. Maar als het licht van God, het woord van God komt. Laat dat in je doorwerken. En dan zie je de waarden en de normen van God. En dan zie je Jezus Christus. En dat is de Heilige Geest die met je bezig is. Die zegt: kom op, we gaan samen weer verder. Ik heb met heel veel mensen gesproken die iets heel verschrikkelijks in hun leven hadden gedaan. Heel verschrikkelijke dingen. Maar ik vond het was altijd weer ontroerend als ze uh, die uitgestoken hand van God zagen. Hun schuld beleden. Hun diepe, diepe schuld. En het kon te zeggen, God heeft mij bevrijd. Hij pakt me bij de hand. En ik mag gewoon weer weg verder gaan alsof er niets is gebeurd. Want God houdt zoveel van mij. Onthoud dat van Psalm 51.